Otto Jan Ham, bestierder van de ideale wereld, gepokt en gemazeld bij Studio Brussel en als dj. We hadden hem zes maanden geleden al in ons creatieve lab, maar enkel in een uitgeschreven interview. Nu krijg je er ook de podcast bij. Onlangs liet hij een humo verstaan dat hij niet eeuwig de ideale wereld zou presenteren. Aan mij liet hij verstaan dat ons interview niet achterhaald is. Ik ben Jan Holderbeke en in het creatieve lab schets ik een dag in het leven van een creatieveling. Bij spraakwaterval Otto Jan Ham kan die creativiteit pas ontluiken na een stevige portie kindervrucht. Ik word uh, vroeg wakker en dat heeft te maken met jonge kinderen. Die, uh, dat varieert tussen, ah, dus tussen zes en zeven doorgaans word ik wakker. Dat is vroeg hè? Ja, dat is vroeg, maar dat is, uh, ik heb het daar minder moeilijk mee dan, dan vroeger. Het is een cliché, maar ik kan me al niet meer herinneren wat het is om, om uit te slapen. Tot, ik, het gebeurt wel eens dat de kinderen weg zijn of dat je ergens in een hotel blijft slapen of zoiets. En dan voel ik me al vaak bezwaard als je zo voorbij 9 uur nog in je bed ligt. Uh, dus ja, dat is, dat is precies zo, die tijd is zo voorbij zo van, van, van lang in bed liggen. Maar ja, het is ook, ik vind het ook op zich wel altijd waardevol om vroeg op te staan waren het niet dat je, dat je, dat je, dat je vaak te laat naar bed gaat. De laatste nachten zijn, zijn veel te kort geweest. En dat heeft te maken met het feit dat er altijd wel iets te doen was. En ja, zoals gisteren, was het, was het toch één uur, één en half En als ze soms zes uur aan hun bed staan, dan is dat, dat, dat soms is, dat is te vroeg. En hoe gaat het dan verder? Ontbijt? Kinderen klaarmaken? Hoe ja, dat is echt dat is een, dat is een verschrikkelijke uh, routine. Hè. Dat is, uh, we, we hebben ook nog eens een hond, dus die moet ook uitgelaten worden. En dat is... Uh, ja, de, de, de, de, de, daar moet je niet te veel tijd mee verscheiden. Wat ik wel vaak doe, ik heb heel uit de neiging om, om tijd te verspillen. Als ik, het, is, het is heel banaal, maar ik, ik, voor, ik ben thuis verantwoordelijk voor het maken van de flesjes, dus ik moet dan naar beneden en ik moet die dan melk klaarmaken. Maar in, mijn lief kan dat echt binnen de minuut, bij wijze van spreken, staat hij terug boven. Bij mij duurt dat echt een eeuwigheid, omdat ik dan ook koffie maken. En ondertussen ik plak maar een boterhammetje en ik, ik, ik luister al een beetje radio en, en ik verlies. En dat, dat, dat, dat gebeurt bij mij altijd. Uh, ik verlies eigenlijk heel veel tijd. Dat is een groot probleem bij mij. Um, maar goed, buiten dat, dan zorgt dan, dan uh, die kinderen moeten aangekleed worden. En dat zijn meisjes, dus die doen er nog wel moeilijk over vaak. En die hond moet uitgelaten worden. En dan moet je zien dat je ze op tijd allemaal in de auto krijgt. En dat je de een daarop zet en de ander in de crash. En dan, enfin, dat is een... Uh dat is een hele routine, dus je bent altijd blij als je achteraf dan in de auto naar je werk zit, als dat gebeurd is. Dan is daar achter de rug en dan ja, probeer ik tussen negen en tien... Op, op een dag als deze, want eigenlijk alle dagen zijn een beetje anders. Als het bijvoorbeeld de ideale wereld is, ja, dan begin je zodanig vroeg dat, je, dat, dat ik de kinderen niet dan Dan ben ik weg voordat de kinderen wakker zijn ja. eigenlijk. Nu, van, van Halle naar Veelvoorde, dat is eigenlijk wel een stevige rit van het zuiden naar het noorden mm. van Brussel. Wat doe je dan in de auto? Ah, dat hangt er een beetje van af. Um, uh, ik luister veel muziek. Ik probeer ook, ja, zo af en toe, zo naar podcasts wat minder, maar ik luister veel naar, uh, naar comedy, shows of zoiets. Um, en die neem ik dan op en dan ben ik daar naar aan het luisteren. Um, ja, ik probeer het wel een beetje te vullen. Ik heb ook een tijd, en dat was echt een fantastische periode. Uh, mijn ouders gaan verhuizen, dus ons ouderlijk huis is aan het verdwijnen. Dat gaat niet verdwijnen, maar zij trekken daaruit en de zolder moest ontruimd worden. Ik had toen een, een doos gevonden met erin allemaal oude brieven. En dat heeft heel lang, omdat ik dat daar moest gaan halen, heeft heel lang op de passagierszetel gestaan met mij. En dat was echt fantastisch om in de file, want, want als, je, als je een beetje kantooruren doet, dan heb je heel veel file van Halle naar Filvoorde. En dan gebruikte ik die tijd om eigenlijk gewoon de hele tijd door die brieven te gaan. Dat was, eigenlijk, dat, dat was, heel, dat was heel tof. De file kon mij niet lang genoeg duren. Dat was eigenlijk een heel aangenaam manier. Um, maar om, omdat ik mensen moest vervoeren, heb, heb ik die doos eruit moeten halen. Dus ik, ik ben daar nog niet helemaal door, dus ik moet die eigenlijk terug in de auto zetten. Dat vond ik een heel tof uh, tijdverdrijf. Dus eigenlijk. Familiearchief of zo. Ja. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk gewoon echt een duikje in je eigen jeugd. Nee, dat is echt als een, uh, ja, een, een trip down memory lane, hè. Dat, is, uh, dat, is, uh, dat was machtig, omdat daar, ja goed, er zaten oude brieven van mij bij, maar ook aan mij gericht vooral. En van, van familie, maar ook van liefjes een beetje van alles. En je kreeg echt een, dat is bijna een soort van psychoanalyse, van hoe je er als kind voor stond. Of als, als jongeling. Dus dat, dat vond ik echt, uh, en vind ik fantastisch. En inspirerend ook wel. En dat het lukte om dat in de file dat te moet wel, Het moet wel uh, echt, het moet uh, <laughs> stils, bijna stilstaand verkeer zijn, maar daar kun je bij de Brusselse ring wel op rekenen eigenlijk. Dus wat dat betreft is dat een betrouwbare partner. Uh, En dan, ik weet wel dat er niet echt standaard dagen zijn, maar neem nu de dagen dat de ideale wereld draait. Ja. Hoe verloopt de dag dan? De ideale wereld, dan kom je ochtends vroeg, zet je hier om de kranten door te spitten met een kleine groep. En dan, daarna wordt dat uh, eigenlijk een beetje zo op, op een echte nieuwsredactie wordt het dan overlopen. Hè, van wat is er en waar hebben we ideeën mee? Om een uur of tussen negen en tien wordt dat idealiteit wat afgeklopt van oké, okay, jij gaat tijd mee aan de slag, jij gaat tijd mee aan de slag, jij gaat daar mee aan de slag. Dat is idealiteit, want vaak schrijft er wel wat op, maar we moeten die discipline binnen om dat, om dat dan al te beslissen. En dan kan alles een beetje in gang gezet worden, zodat, zodat de, de fictiestukken kunnen geschreven worden, zodat die tussen 12 en in het beste geval 4 kunnen gedraaid worden en gemonteerd worden. reporters kunnen weggestuurd worden. Dat gebeurt allemaal eigenlijk in die dag. En in de namiddag dan heb ik tijd voor mezelf om het programma samen met onze eindredacteur zo'n beetje samen te stellen. Want het is toch allemaal een beetje op basis van wat het nieuws ons brengt. Eigenlijk krijg je bij wijze van spreken uw ingrediënten tegen de middag op je boid gegooid. En dan is het kwestie van daar een soort van maaltijd mee samen te stellen. Bij ons is het zo dat we tegen vijf uur in repetitie gaan. Om zeven uur gaan we op antenne. Even ah, tenminste nemen wij op. En dat is eigenlijk quasi live ontdaped. Er wordt heel weinig geknipt. Uh, dat is eigenlijk mee. Zo beetje, ja, we, zijn een beetje, we moeten binnen een bepaalde timing blijven. Dat is vaak, het, is, het is vaak heel grof knippen. Zo'n heel stuk eruit. Of, uh. en uh, Dus ja, dan, dan, dan is dat daar. En dan wacht je tot het allemaal afgemonteerd is. En dan ga je naar huis. En, uh. en in heel dat proces, wanneer voel jij je het meest creatief? Eigenlijk tijdens de opname zelf. Um, ik dacht het ja dat is eigenlijk het, dan ben ik uh, als een uh, vis in het water dat vind ik het tofste ik, ik, uh, uh, ik, ik perform graag om oh, er is een mooi Nederlands woord voor te gebruiken dat vind ik eigenlijk het leukste ik, ik, uh... het is er aan te zien ja dat misseer van je tenminste ik ga uh, ervan uit dat het een compliment is maar ik uh, ik moet eigenlijk toegeven dat dat het is een combinatie van luiheid en ook gewoon uh, een, een, een soort principeskwestie dat ik, dat ik niet al te voorbereid wil zijn, omdat ik, omdat ik nu eenmaal heel graag die spanning voel. En ja, ik, kan me, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik een programma moet presenteren waarin dat alles op kaartjes staat, van, en dan ga je dat vragen dat ik heel goed weet. Ik pas op, ik heb genoeg handgrepen, uh, en, en, maar het liefst van al. Um, ja, word ik er zo in gesmeed en zien wel waar het schip strandt. En dat, dat, dan voel ik mij op mijn best eigenlijk. Kan je een percentage plakken op het aantal voorbereide grappen? Ja, goh, sowieso. Ja, het, het programma is in, in... Dus ja, je weet welke, welke filmpjes en dat ja, is allemaal puur, uiteraard voorbereid. Maar als het echt gaat puur over studiogesprekken... Dan denk ik dat dat, ja, dat toch nog echt 70% improvisatie of, of onvoorbereid je dus, gaat altijd wel een paar dingen weet je, we hebben een ge, ge, bij een repetitie zit, zit onze blieksopwarmer, een fantastische gast is de Roos Steno, die zit naast mij, Zo weet, dan weet hij ook uh, wat de filmpjes zijn en, en, en dan kent hij de opbouw van het programma, dan weet hij ook wanneer dat hij uh, bij de Pinker moet zijn om een applaus in te staan, dat, dat, dat is een prachtig metier, maar die gast die zit naast mij en die speelt altijd dan de rol van de centrale gast. En dat is eigenlijk wel een, dat is een heel toffe oefening, omdat Dat is een verstandige gast en die maakt haar ook voor zichzelf. Ze vindt het altijd leuk om, om zo goed mogelijk die rol te spelen. En zo kun je je wel voorbereiden. En soms in dat spel, want dat is echt, echt puur improvisatie, daar ontstaan vaak zoal mopjes en die kun je wel recupereren. Dus er zijn wel dingen die dat, waarvan je dat voelt dat, dat is grappig op dat moment, die ga ik nog eens proberen. En soms vallen die ook echt volstrekt niet. En soms, soms wel, maar. Ja, het meeste is toch... Ja, je... vaak kent je je, je je centrale gast niet. En dan is het ook wel een beetje afwachten wat het dat gaat geven. Maar ik hou ik heel erg van die ad hoc dingen. Je hebt wel een omgeving nodig om creatief te zijn. Je hebt die ja. impulsen nodig van je studiomeester, van je, van je uh, internact, ja. van, van de gast. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is absoluut waar. Ik heb, uh, ik heb dat absoluut nodig. Ja. Ik ben geen Einzelganger wat dat betreft. Uh, ik zou het ook niet kunnen, op mijn eentje creëren of zoiets. Maar om zo'n spits te zijn, heb je daar drukken voor? Uh, trucken, ik denk dan aan. Ofwel goed slapen, of sporten, of mediteren, of dat soort dingen. Nee, ik moet wel zeggen, het helpt waarschijnlijk als je wat scherper staat. Ik kan het mij niet permitteren om de ideale wereld met een kater te presenteren. Uh, dat, heb, dat is mij nog maar één keer overkomen. En dat was wel eigenlijk een heel goede aflevering, dus misschien, <laughs> misschien kan ik dat wel. Maar nee, maar dat, voor mezelf heb ik dat wel nodig. Dat, dat, ik zou, dat, niet, dat zou ik niet zo fijn vinden. Zo. Ik weet, op de radio komt dat wel, maar hoe komt Ja, dat lijkt sowieso, de radioprogramma's die ik deed waren vaak ook ver in het programma schema weggestopt dus, dus daar had niemand last van dus dan, dan toch ik me daar ook minder aan denk ik, ik was ook een stuk jonger maar nu ja, wil ik toch liever zo wat, wat scherp zijn dat, dat helpt wel dus goed slapen zo goed eten mogelijk. en drinken verzorgen ja, maar ik, daar, ben ik, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik, ik, nu zit ik in een vrij sportieve periode en ben ik veel aan sporten maar ik ben niet zoals de zo Schools, die, die, daar is veel over gezegd en geschreven over, over het feit dat hij zo begeleid wordt voor zijn programma. Afspraak. Dat is echt bij mij absoluut niet het geval. Ik fred me hier ellendig aan bounties en, en rommel. En ik... Uh, ja, dat is echt, uh, en, en wij drinken na uh, elke aflevering, we hebben wel wat pintjes. En, en ik bedoel, ja, daar, daar ben ik minder mee bezig. Zo, uh, maar wat ik vooral nodig heb, is, is even zo wat zenuwen. En ik, ik moet even, ik moet, ik moet. En ik denk dat daarom dat ik graag minder goed voorbereid ben, omdat ik, de, de, ik moet het gevoel hebben dat ik op mijn bek kan gaan. Dat vind ik, een, dat, dat, heb, dat is iets wat ik nodig heb. En als ik dat niet heb, als ik, als ik voel dat ik voor alles vrij heb, dan, dan, ik weet het niet, dan kan dan ik in, denk ik, ik heb, ik heb echt zo angst nodig. De Otto-Jan, de koordanser of zo. Ja, zoiets, ja. Dan, dan, dan, kan ik, dan ben ik doorgaans op mijn best Vorig seizoen hebben we een paar heel uh, goede gasten gehad die, die, die wat onvoorspelbaar waren. En, en andere presentatoren hebben het daar misschien moeilijk mee, maar ik vind dat is genieten. Omdat je daar ook wel... Dat maakt het spannend en dat, dat, dat daagt je geweldigheid uit. Geef ze een voorbeeld. Jan de Kok, Jan de Korte, uh, ja. Jeff Roeibergs, dat soort figuren, herzelen. In een hele conventionele talkshow is dat een nachtmerrie, omdat die niet te controleren zijn. Bij ons is, ja, ik vind dat, ja, ik vind dat, ik vind dat fantastisch. Zo. Dat daagt u uit en dan moeten ze dus ook wel nieuwe trukken gaan toepassen. Want het is ook wel, ja, ge, ge, ge, het zijn ook wel trukken. Ik heb al wel in mijn mouwen zitten. Ik ben, ik ben, ik ben atrem. Maar ik, heb, ik, ik beschik wel echt over wapens. Ik, hè? Bijvoorbeeld als, als, je naast, als, ik, als ik naast iemand zit die, die mij wegblaast, met dossierkennis, of weet ik veel wat, zo, dan ik, ik speel heel graag de rol van, van echt onwaarschijnlijke dommerik. Ik vind dat heerlijk ook omdat me dat afgaat, omdat ik ook niet hyperintelligent ben. En dan vind ik dat, dan vind ik dat aangenaam. En dat is, dat, is een, dat, is een, dat is een goede, Hoe zou ik het zeggen? Dat is, dat is een goede techniek, hè? want als je, je in die rol zet, dan kun je vanuit die naïviteit kunt je iemand alleen nog maar meer op stang jagen. En ik vind dat tof om mensen dan een beetje nog op stang te jagen, want dan worden ze nog scherper en dan gaan ze nog wilder doen en, en, uh, ja, dat is, en... Ik wil zeggen, dat zijn zo wel wat drukken. Ik charmeer heel graag. Ik, maar die naïviteit is iets waar ik heel graag mee speel. Ook omdat je, ja, je... charmeert graag, maar je stelt ook heel graag stoute vragen. Ah ja, natuurlijk maar dat, kun, dat, kun je, dat, dat, dat kan ik mij permitteren. Ik, uh, de, ik kan me dat permitteren omdat, omdat dat oprecht is en tegelijk ook wel een beetje vanuit een soort naïviteit vertrekt. En, en, uh, en wat je vaak ziet bij, bij interviews, is dat een interviewer zo zodanig voorbereidt is of lijkt hè, dat hij zich zo van tevoren al op een soort gelijke hoogte wil stellen van kijk ik weet waarover jij het, uh, het hebt en, en, en, en allez, wij verstaan elkaar, terwijl als je dat niet doet dan kun iemand zijn verhaal laten doen en die dan onderuit halen met een eerder naïeve vraag of zoiets, maar ja. dat kan wel de vinger op de wonden leggen mm -hmm. snapte? Uh, ja zo dat, dat, dat onevenwicht vind, vind ik juist interessanter op een bepaalde manier ik dus ben jij ook vals bescheiden als je zegt ik ben niet super intelligent maar je haalt wel de elfde ronde van uh, ja, de, Sims maar, de mens ja maar is waar maar intelligentie en de simpele mens heeft zeer weinig met elkaar te maken ik, ben, ik, ik, ik uh, sla de verkeerde dingen sla ik op in het, in het, nee maar nee dus ik ben niet vals bescheiden, ik ben niet vals bescheiden. <laughs> nee <laughs> daar zit eigenlijk niet zoveel last van uh, eerder nee. had ik Adil El Arbi en die zei van slimste mens, wel, dat was niet moeilijk, want ik ben gewoon om Wikipedia te lezen. Ben jij ook zo'n bolleboos die die encyclopedieën tot jou neemt? Nee, ik denk dat ik bepaalde dingen gewoon beter onthoud dan andere dingen. Uh, want uh, ik ben, ik, dingen, sommige dingen interesseren me gewoon en dan blijven die hangen. Ik ben niet... Wat, ik tegenwoordig, wat je tegenwoordig heel vaak ziet is... Uh, mensen stellen zich een vraag en die willen dat ook onmiddellijk beantwoord zien en die pakken een telefoon en die zoeken dat dan op. Zo van, allee, ik zeg nog maar één, die was nu ook alweer de zanger van Velvet Underground, of ik zeg nog maar iets. En dan zo, oh ja kijk en dan onmiddellijk zoeken en ik, ik zoek dat, denk ik dan liever nog iets langer. Dus ik ben niet zo maniakaal dat ik alles, alles wil weten, maar als ik iets weet, dan, dan onthoud ik dat wel. En dat zijn soms echt de meest triviale zaken. Ik, ik, ik weet echt... Ik ken elk figuurtje uit Star Wars zonder dat ik echt een Star Wars fan ben of zoiets. Maar dat is iets dat ik dat vind ik dan ja, op een of andere manier blijf dat hangen. Ik weet van elke Sonic Youth plaat wat de bezetting was, wie de producer was, maar dat is... Ja, dat is... Dat is, dat is, dat is, dat is niet dat ik daarop gestudeerd of zoiets. Dus op een of andere manier blijft dat soort kennis hangen bij mij. Ja, ja. Maar, dat maakt, maar dat maakt mij niet noodzakelijk in intellectueel, in, wel in tegendeel denk ik. Hij ja, maakt me eerder een meurt, <laughs> of zoiets. <laughs> en je irritante bedwegen. Als je zegt, ik ben in een sportieve periode, welke sport doe je? Ik fiets en ik zwem. En dat, is, en dat is ook wel, waarschijnlijk is dat ook wel om een, een, vanuit het uh, gezonde geest, gezond lichaam het principe. Um, uh, maar vooral het gezonde lichaam, het, het, wat ik eerder zei, het ideale wereldritme is niet noodzakelijk goed voor, uh, voor een mens wat betreft slaap en, en eetgewoonten. Dus dat probeer ik dan nu zo wat te counteren. En uh, als je bijvoorbeeld lang op de fiets zit, vaak is dat wel, ik fiets ook soms naar het werk. Uh, als als de, de situatie dat toelaat, of het afzetten van kinderen en zo. En vaak is dat wel echt, uh, kun je hele vergaderingen of, of, of moeilijke gesprekken of, of noem maar op, kun je wel voorbereiden op de fiets. Dat helpt wel, dus een beetje uh, wind door je haar of, of door je helm. <laughs> uh, dat maakt wel dat je, ja, dat zet wel wel wat meer op, of dat, dat, dat, dat, dat helpt wel, denk ik. Uh, dus ik zou, dat, ik zou dat eigenlijk vaker moeten doen. Ik geloof echt dat, dat, dat een gezonde geest gebaat is bij een gezond lichaam. Mm -hmm. ja, dat is waarschijnlijk ook wel bewezen. Dus, ja, nou. Hoe neem je moeilijke beslissingen? Laat ik liefst door andere mensen nemen. Daar ben ik niet zo goed in. Uh, dat is iets wat mijn vriendin vaak uh, voor mij doet, bij wijze van spreken. Ja. Ook professioneel? Ook professioneel, ja. Allee, ik, ik, uh, allee ik, ik, ik, ik laat me daar vaak wel even, ik moet iemand, moet mij, mijn ogen openen en dan kan ik ze wel direct maken ofzo. Dan kan ik wel, dan kan ik, als ik iets beslis of zoiets, dan is dat wel vrij definitief. Uh, maar ik heb, ik heb al vaak ook daar weer iemand nodig dat mij even een, een soort inzicht verschaft ofzo. Ik geneem mij niet om advies of raad te vragen en, en soms gebeurt het ook dat je dat een je bepaalt, maar dat is echt, ja, dat is nu helemaal zoals het werkt dat je een bepaalde realiteit niet onder ogen ziet, of zoiets. Gewoon omdat je, omdat je er te dicht op staat, of, dat je, um, of juist er te ver vanaf staat. En dan helpt het wanneer iemand die daar ja. onbewust of bewust op wijst. En dan je, oh fuck, dat is waar. En dan kan ik heel snel zeggen van, oh nee, maar dan moet ik het zo doen. Ja. Dus, dus het is niet dat, mensen hoeven mij ook niet noodzakelijk te overtuigen, of zo. Als er iets is dat je aan jezelf zou willen verbeteren, wat zou dat zijn? Het is een hele waslijst, natuurlijk. Maar ik zou, zo, ik zou graag iets minder lui zijn, denk ik. op professioneel niveau zou ik graag minder... Zo wat geconcentreerder en iets minder, iets minder snel afgeleid, iets minder, iets minder lui. Dat is ja, dan een, zou jouw spontaniteit, jouw gedrevenheid... Ja, maar ik weet niet of dat... Dus, dus ik wil dat dat minder wordt, terwijl de gedrevenheid en de spontaniteit hetzelfde blijft. Ik, zou, ik denk dat ik productiever zou kunnen zijn, denk ik. Wel eens. Ik moet soms wel wat maatregelen nemen. Nu, neem nu social media of zoiets. Dat is echt een geweldige tijdvreter. Dus dat, dat, dat moet ik echt bannen uit mijn leven. Omdat, dat, dat is echt dat is de grootste nonsens die er bestaat. en Je, je verkakt je tijd daaraan en, en dat is echt... Je hebt dat volstrekt niet nodig. Er is geen enkele reden, maar geen enkele reden om te zeggen, ah ja, social media is een soort verrijking voor je leven. Er is geen enkel argument dat dat staaft. Het enige is dat is, een, dat is, dat is een manier om je tijd te verdoen. Heel mensen... Gebruik je nooit dingen in, in de studio uh, die je op Facebook lezen? gelezen? Ja, ja allee, dus ik heb een, een wezenlijk onderdeel in het programma gaat over social media, maar ja, dat, wow. daar heb ik nu wel voor gepleit dat ga, om, om dat er uh, om dat eruit te halen. Maar bij mij is dat ook gewoon... Ik, uh, ik, ik, ik gebruik dat ook echt wel op, op voor, voor het programma, maar ook wel vaak vanuit een soort ironisch standpunt, of bijna altijd vanuit een soort ironisch standpunt, hè. Nee, I Wat is het laatste wat je gaat doen voor je gaat slapen? Uh, ja, uh, hangt er een beetje vanaf. Meestal slaap de rest van het gezin al, en dan pak ik nog even mijn gitaar of zoiets. Uh, en ik heb ook wel de slechte gewoonte om toch nog wat om zo tv te kijken. Uh, maar dan, het probleem is dat als ik vanuit mijn bed TV kijk, dan val ik vrij snel in slaap. Dus ik moet het hebben van, van, van programma's, korte afleveringen. 20 minuten per... En zo echt het zo sitcomformaat. Hè. Um, en ik neem me altijd voor om, om, om te lezen... Hè, voordat ik ga slapen, omdat dat eigenlijk veel beter is. Maar daar heb ik dan zelden nog zin in. Maar meestal zit ik zo nog beneden even in de zetel. Ik moet dan toch nog zo'n hond uitlaten. En dan kom ik nog in de zetel. En dan speel ik nog even gitaar en dan bed in. En hoe laat gaat het licht uit? Wel, dat probeer dat ik... Is, dat, is, dat is wel al gebeten, Zo... In de ideale wereldtijd is dat echt wel zo rond tien, elf uur zo. Ja, maar ja, dat is ook, ja, de wekker gaat vroeg, dus dan... Uh, mm -hmm. Tien, elf uur ging dan prima zo. Um. Laatste vraag. Heb je een levensmodel? Um. Ik denk niet dat ik zo een, een, een... hoe zou ik het zeggen, een soort van tegeltjeswijsheid... Ik dat ik zo, of een, iets wat ik altijd zeg, of... Uh, het is ook niet dat ik, dat ik voor deze gelegenheid echt iets wil verzinnen ofzo, maar, maar ik... <laughs> het hoeft ook ik, niet. Ik, door. Nee, nee, maar ik, het, het enige wat ik... Wat, ja, het, ik, heb, ik heb zo één ding en dat, dat is wat, allee, wat je ook doet, dat je moet proberen om dat zo, zo oprecht mogelijk te doen, snap je? Um, het heeft geen zin om iets te doen... ...omdat het nu eenmaal zo moet volgens een bepaalde standaard of zo... ...dat je alles moet doen vanuit een soort punkrock-attitude... ...van, van oké, okay, ja, ik wil dat doen en ik, en ik, en ik ga dat doen. Mm -hmm. Dat is een soort oprechtheid of zoiets dat je, dat, je, dat je... ...en dat is dan echt specifiek ook, denk ik, voor je werk of zo. Hè. Vind ik dat belangrijk dat je, dat je eerlijk bent? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik vind, en, en, en, ik vind ze zeker op televisie... Die, ja die ook, ik vind dat echt het, het, het grote manco. ik vind dat je dat echt bijna nooit, nooit ziet, dat is allemaal zo gespeeld en, en gewijnst en, ik, en ik, ik, prik daar zo door, of ik prik daar zo doorheen en ik storm me daar geweldig aan. Hm. Dus dat is eigenlijk voor mij, dat is, dat is um, dat wil, in mijn, in mijn, voor mijn werk vind ik dat eigenlijk het allerbelangrijkste, dat wat ik doe, dat ik daar, dat, dat oprecht is, oké. Okay. Dank voor de levenswijsheid. Och, ik uh, uh, <laughs> zal een inspiratie voor velen zijn. <laughs> Toen ik Otto Jan vroeg welke muzikale intermedie hij graag in de podcast hoorde, was het antwoord kort. Doe maar je zin, maar geen coldplay. Dus toog ik naar het VRT-persarchief naar de map Otto Jan. En daar distilleerde ik volgende playlist uit. Wien is zijn absolute topper. Zij leveren met Mr. Richard Smoker de extra die ik nu kapot lees. En ook Piss Up a Rope. Van Arctic Monkeys hoorden we Do I Wanna Know. Daarna The Sky is Falling van Queens of the Stone Age en Sugarcane van Sonic Youth. En Anthony and the Johnsons hadden het over Bird Girl. Volgende week al hier in het creatieve lab een jongen die niet in Otto Jans selectie zit... Leonard Korevits van Compact Disc Dummies. Voor al uw verzuchtingen één adres: jan.holderbeke.vrt.be. Of probeer Facebook of Twitter met die naam. Mr. Richard Smoker, you're an Ono Joker. Kodak and black coffee with the boys. Dancing in your Buster Browns, whirling to the sound. Your hands are wet, your hair is slim. You smoke, big dick, Mr. Richard Smoker, you're a velvet coker, Bruce and Jeff will pick you up at 10. Going out, dancing in city, Friday night, gotta look pretty, tonight we'll tango.